Ik ben Braam Verret. Ik zit in het derde jaar op het Lemmens Instituut in de richting Woord. Ik ben Laura, ik ben 22 jaar en ik studeer ook Woord. En ik ben Vincent Petroff en ik zit in het tweede jaar in het Lemmens Instituut ook in de richting Woord. straks uh, stoomtramstatie. Waarover gaat stoomtramstatie? Over um, een aantal mensen in een rusthuis die hun eigen manier van leven hebben. Ook het verleden dat ze hebben gehad met zich meenemen en de manier hoe ze met elkaar omgaan. Dat rusthuis is eigenlijk een, een gemeenschap en dat, dat wordt een beetje duidelijk in stoomtramstatie. We hebben dit jaar eigenlijk rond de oude mensen gewerkt. We hebben oude mensen geïnterviewd. Dat is nog een stuk moeilijker dan ons interview. Dat kan ik u vertellen. Dus wij hebben eigenlijk in een OCM Weerus thuis gaan, gaan interviewen. Daarom hebben we teksten geschreven en nu zijn we aan de hand van uh, andere teksten is gemengd met sommige van onze teksten aan de slag gegaan, dus eigenlijk dat is het thema. En het speciale aan dat stuk is dan ook om het theatraal te maken dat er dat ieder zijn probleem heeft, ieder zijn kleine trauma heeft, dat dan stilletjes aan in de teksten wordt binnengecijpeld in uw hoofd wat dan net ieders probleem is. En naar welke rollen spelen jullie? Ik wist dat die vraag hierna ging komen. Ja, ik ben de verpleger, dus ik ben de enige niet oude persoon. Um, dat was wennen in het begin, dat dat iets is dat niet echt dicht bij mij stond, maar ik heb mijn best proberen te doen en het best ervan gemaakt. Ik heb een personage dat Vital heet, die is dus heel vitaal. En dan moet je een manier vinden om vitaal oud te zijn. Dat is iets waar ik vreselijk mee gesukkeld heb. En dus tot op de dag vandaag nog altijd heel erg mee knoei. Eén uur voor de voorstelling. Heb je enkele dingen gemeen met je personage? Ik denk. Dat, dat je altijd probeert om overeenkomsten tussen u en uw personage te zoeken, want dan is het nu eenmaal makkelijker om te spelen. Natuurlijk, vitaal is vitaal. Ja, ik ben niet altijd vitaal, maar er zijn momenten dat ik heel vitaal ben, ja, en dat ik ook een grote mond kan opzetten. Vitaal kan dat ook, die kan de show stelen. En het leuke en tegelijk het moeilijke aan mijn rol is dat die man zo nu en dan eens de show wil stelen en gewoon zijn grote klep openzet. Maar je hebt altijd de neiging om, als je uh, begint te roepen, uh, of begint te zingen, wat dat personage ook wel eens doet. Om dan zelf mee te bewegen en heel erg... Uh... Heel erg... Braanbeeld, he. Ja, <laughs> braanbeeld, ja. Om daar heel erg mee te gaan, maar dat is nu net het moeilijke, dat je in je bewegingen daar niet erg mee kunt meegaan, want die mens is uh, misschien wel uh, heel oud. Ik weet hoe oud hij is, maar dat mag ik niet vertellen, want dat zou mijn personage niet zo leuk vinden als ik dat verklap. Uh, bij mij. Uh, eigenlijk mag ik dat ook niet vertellen, maar ja, een primeur. Uh, dat ik de, de rol mag spelen van elke vrouw haar man. Pietzak. Dus ik mag elke vrouw die hier op dit moment niet zijn, maar aan het eten zijn en zich aan het voorbereiden, hun man spelen. Prem is een beetje jaloers. Uh, ja, nu dat ik zo lang wacht, daar is toestemming zeker. Uh... <lacht> Ja, op zich, ik, maar ik heb dat altijd. Ik heb altijd zoiets van, godverdomme, ik had die rol moeten spelen, want dat is me veel beter gelukt. Maar dat is natuurlijk ook gewoon flauwekul, want je, je speelt wat je kunt en je denkt... Ja, als je met anderen ziet speelt, is het gewoon veel gemakkelijker om te zeggen... Hé, hey, dat moet zo, dat moet zo, dat moet zo. In die zin hebben onze regisseurs het ook altijd iets gemakkelijker. En wat is dan eigenlijk het minder leuke aan je rol? Ja, elke rol heeft wel zijn plus en zijn minpuntjes. Ja, het is een heel vrolijk mensje, maar heeft, ze heeft wel heel veel meegemaakt ook en ze heeft een soort van masker. Dat is niet per se minder leuk, maar dat is wel heel moeilijk om dan ja, de hele tijd te proberen te lachen en tegelijkertijd dan ook wel binnen laten te komen wat je werkelijk voelt. Dat is moeilijk om dan die barsten daarin te zoeken, tussen de, het, het werkelijk voelen en het uitstralen vitals rol. Die is heel erg stoeverig en zo en, en altijd opscheppen, maar dingen raken hem ook wel. En om dat dan in de verf te gaan zetten, dat is vaak moeilijker om het dan ja, om, om de realiteit binnen dat personage op te zoeken. Dat is niet altijd evident. En uh, hoe vond je uiteindelijk de identiteit van je personage? Ja, dat is wel sukkelenaar. Dat is echt wel klooien totdat je het hebt, ja, en totdat je het nog een, niet een, hebt, een, een want, dus die. eigenlijk <laughs> moeten wij het komende uur nog elf, even een half uur klooien, en dat is echt waar, om nog zoveel mogelijk dingen die nog aangepast zijn anders te maken, want er blijft dus de hele tijd blijven er aanpassingen gebeuren van hoe iets in elkaar kan zitten. Ja, het is altijd blijven zoeken, elke voorstelling normaal ook, blijft je zoeken naar wat voelt dat personage nu, wat doet dat personage, en wat denkt dat nu, oei hij zegt dit tegen mij, hoe komt dit aan, je kunt nooit iets helemaal volledig perfect hebben, denk ik. Want dan zet je niet meer aan het spelen, maar dan streep je toch naar een speciaal doel dat het af is of zo. En ik denk niet dat dat kan. Uh, straks is de voorstelling daar. Wat doe je dan op voorhand? Op voorhand geven wij een interview aan Radio Scorpio. <lacht> Daarna moeten wij nog eens al onze aanpassingen nakijken die, die nog gebeurd zijn. En dan uh, oppeppen en opwarmen, stem opwarmen, lichaam opwarmen. Dus je hebt wel een soort ritueel. Ritueel? Dat is niet dat ik elke keer, dat is niet dat ik elke keer hetzelfde doe, maar ja, ja je, je warmt toch altijd wat op, je toch altijd wat op te warmen, je Uw teksten nog eens, ik doe meestal dat ik mijn parcours even doorloop van oké, okay, uh, even technisch, naar waar moet ik lopen, dit, dit, dus dat, dat moet ik zeggen, dat mag ik niet vergeten, en ja, kalm, proberen kalm te blijven. En je op moet en hem toch een rust te vinden dat je niet helemaal opgevoed bent. Bij mij is het juist omgekeerd. Ik moet een zekere onrust zoeken, gaan joggen, uh, mijzelf afpeigeren, zodanig dat ik de volledige focus heb om, uh, om in mijn rol te stappen. Blijven de zenuwen tot net na de voorstelling of gaan die weg tijdens? Bij mij gaan die meestal weg, meestal zijn het zo de eerste zinnen die je moet Voordat je eigenlijk moet zelf iets moet zeggen, dat ik zo even zo'n fameuze drive in mijn lichaam voel, maar vanaf dat je dan de eerste zinnen gezegd hebt, en je mee in het stuk zit, dan verdwijnen die bij mij wel. Bij mij blijft dat. Ik ben een en al adrenaline dan als de voorstelling bezig is. En zeker de eerste maal dan. ben ik zo ja, ze echt zenuwachtig. Dat, dat lijkt dat alles zo automatisch gegaan wordt. En daar moet ik dan heel erg hard voor oppassen. Maar als ik iets gedaan heb wat echt al ernaast was, dan ben ik opeens terug kei zenuwachtig. En dan kan ik weer heel foute dingen doen. Maar meestal heb ik heel veel last van zenuwen. En heb ik ook zelfs last van een peper. Een peper? Niet een draad, een bibber. Uh... Dat is echt heel lastig. Want dan bibbert je dus en je krijgt dat niet stopgezet. Allee, ik toch niet. Als je, als je al iets, uh, iets minder hebt gedaan en, en als je dan nog iets moet doen, dan, dan komen extra zenuwen omdat je het je foutje wil rechtstellen. Bij mij, op dit, dit stuk, op het einde is er iets waar, uh, waar ik, de, wat ik niet echt gemakkelijk kan. En daar, daar, allee, daar zit we veel zenuwen naar. Te, wacht, man, dat zit hier allemaal uit de kraam Dit zijn de zenuwen voor de voorstelling. Ik wens jullie veel succes. Dankjewel.